Theater, waarin u vanavond kunt luisteren naar Tijd hield wonden van M. Bieler. De vertaling is van Helenus Wildens, de regie heeft Leon Povel, u hoort de stemmen van Willy Bril en Ellie van Stekelenburg. Goedemorgen. Hey. Eet jij altijd zo weinig aan het ontbijt? Ja, dan de liefde. Ik heb jou wel eens meer zien eten. Heus? Je weet toch dat je juist s morgen? Ja, ja, dat weet ik. En het zijn nog wel van die verrukkelijke broodjes. zo noemen ze die hier in Wien ook weer? Kipval. Kipver. Oh, mm. Heerlijk, heerlijk. Ik heb s'morgens nooit honger. Dat komt van dat roken. ...of uh, van nervositeit. Hm? Hebt u uh, vannacht die muziek gehoord? Ik heb geslapen als een os. Hm. Kwam dat uit de opera? Nee, nee Schrammel. Ach, dans, dansmuziek, hè? Schrammel zijn twee violen, een gitaar en een harmonica. Ach, ja, ja, ja, bij de hoi natuurlijk. Zullen we een wandelingetje door de kern van straat te maken? Ach, ach, uh... En dan uh, over de Grabe, door de hoofdboek weer terug. Beeldig streepje is dat, Betty. Ja, gisteren in de trein vond ik je er helemaal niet zo aardig uitzien. Met die plissé-rok. Dat mag ik toch wel zeggen, hè? Als je tante... <laughs> ik vind het ook niet leuk als je hem al erop tilt voor je gaat zitten. Die leeftijd beter je te boven kent. Als je gekreukt is, laat je hem gewoon weer strijken. Hoe oud ben jij ook weer? Ik kan nooit getallen onthouden. 32. Ja. Mijn moeder was een winoegin. Dat is toch die schamme muziek niet? Ja, maar u kunt hier niet dat... zo hard gaan zitten zingen, hm. tante -lief. Nou ja, zo waarom niet? We kunnen onze kamers toch wel betalen. Dacht u dat uh, ik jonger was? Nee, in tegendeel. Ja, dat mag ik toch wel zeggen. Ja, tante -lief. Ach ja, ik ben een verschrikkelijk mens, ja. Ja, dat weet ik wel. Oh, ik ben je toch zo dankbaar dat je me nu juist nu niet alleen laat. Hij heeft me veel verdriet gedaan, weet je. Maar er was ook veel goeds. Hij zei altijd, soldaten zijn burgers in uniform. Burgers zijn soldaten in koolberg. Ja, hij bedoelde alleen, hè. Een houding, hè? Eduard is nooit in het leger geweest. Ja, vanwege zijn lever. Hè? Strepen. Sta je goed, Betty. Dank u. Wenen heeft hem altijd gefascineerd. Helaas mocht ik nooit mee. Maar met de tijd kom je daar wel overheen. Wat is er? Is er, is er iets? Iets met mijn make-up? Ja, ik heb maar heel weinig. Oh, hè? nee, nee, nee. En zit mijn hoofd niet goed. Alles is tip top. Hey, ja, dat was Eduards lievelingswoord. Ja. En zo hoort het ook. Ik heb me zelfs op onze huwelijksreis niet laten gaan. In Venetië. Ja. Ja, Mussolini was nog aan de regering. Je kon overal van de grond eten. Heel wat anders dan tegenwoordig. Maar niemand deed dat. Wat deed niemand? Oh, ik heb nou altijd pech met mijn grapjes. Nee, ik, ik begrijp u niet, Tante Lief. Dat is het juist. Ik bedoelde dat het overal zo schoon was, dat je met, dat niemand oh, dat... Oh, dat niemand ooit werkelijk van de grond at. <laughs> ja, die lag eens nu te laten. Nou, heb jij uh, een beetje voorbereid? Ja. Oh, maar geen getallen. hè? Zeg, heb je die man daar gezien, die Mongool? Je kunt nu niet omkijken, nee, nee, nee. Maar hij heeft al twee porties worst met aardappelslagen gegeten En dat gezicht. Je verwacht ieder ogenblik dat hij zijn vingers in zijn mond zal steken om zijn paard te fluiden. In een hotel zag je? Oh, I see. Het is trouwens, heer magie Mongo. Hm? Maar was er wel een, heeft u iets tegen Mongo? Ik weet niet. Nou, ik zou niet graag hebben ze aan etage logeren. Heb jij die figuren, die liften niet gezien met die bruine ogen en die scheiding rechts? Nou, dan moet je hier in Oostenrijk al een beetje voorzichtig zijn, kind. Ziezo, nou, ben jij klaar? Huh? Dan kunnen we gaan. Wel bedanken, Betty. Waarvoor? Voor die blauwe hemel, voor dat grasveld. Het is hier koel cool en warm tegelijk. Precies goed voor mijn aard. Zeg, Wat zei dat hier zomers altijd tafeltjes op het trottoir staan. O, oh, s'middags pas. Oh. Waar ben jij vannacht eigenlijk geweest? Ik? Ja, wie anders? Ik was. Uh... En Betty, uh, voor iets verzind. Ik ben niet je man, hoor. Zeg, is hier nu niet ergens dat Hotel Royal in de buurt? Uh, ja, D dicht bij de Stefansdom. Oh, ken je het? Ja. Heb jij daar wel eens gelogeerd? Nee. Nou ja, het doet ook niet toe. <kijst> ik heb altijd gedacht dat je maar één keer in Wenen bent geweest. Ja, maar toch altijd nog veertien dagen. Oh. Zeg, Betty, ik had iets om moeten doen. Ze dragen hier veel sieraden. Namaken uit Nou, dat zom ik even. Maar ik had het nooit verwacht. En dat had je me eigenlijk al moeten zeggen, Betty... Uh, ik was. Uh... Ik heb nog een eindje gewandeld. Ja, met een taxi. <laughs> oh, kijk eens, zijn die niet beeldig? Die handtasjes. Oh, die heb je ook bij Harwitz. Hier, kom eens even hier. Kom eens even hier. Is dat. Is dat niet een, een gerste wat, wat bedoelt u? Hier, zo'n zo zo strontje hier bij je oog. Ach, dat, dat is alleen maar een beetje dik. Ja, kom. Hou oh, alle mensen toch als we zo midden op de weg blijven staan. Uh, u wilt toch naar... Uh... Ik wil niets, Betty. Ik wil me alleen maar een beetje voort laten drijven. Ontdekkingen alleen. En passant. En by the way. Zonder een kaart van de stad voor mijn neus. Voor ontwikkelingsreizen ben ik te oud. Wat moet ik nog met ontwikkeling? Oh, oh ja, zeg. Is dat waar? Dat die hertog, die aartshertog Otto... Wat? Toen bij Zager. Ik, ik weet niet waar u het over heeft. Ach, dat weet je wel. Je wilt alleen dat ik het hardop zeg... omdat je weet hoe ik me eigenlijk daarbij geneer. Nou, zegt u het dan niet? Ja, maar ik wil weten of het waar is... dat die toch oh. uh, Otto... s'nachts op de trap van Hotel Zagher werd betrapt. Huh? Betrapt alleen met een huzarenzabel om... en verder helemaal... Ja. Hmm. Is dat alles wat je daarop kunt zeggen? Kijkt u me alsjeblieft niet zo aan, anders dan begint mijn ooglid te knipperen. Dat komt van het roken, kind. Oh, ik had ook zo ontzettend graag gerookt. Maar Eduard vond dat niet prettig. Jij hebt al gele vingers. Nou, niet omdat ik op stand wilde zijn. Ik geloof niet aan nicotine... Ik geloof alleen aan cafeïne. Eduard, zei altijd, mijn standpunt is dat je pas van zeven pond rundvlees goede bouillon krijgt. Ja, daarom is hij ook zo moeilijk gestorven. Hij heeft erg geleden. Maar ik vind dat een, een jonge vrouw met een sigaret, ja, vooropgesteld dat ze handschoenen draagt en haar sigaret goed vasthoudt, hè? er heel verleidelijk en jong, uitziet hè, wendoei onbiest geheurt hier, die wil Jozef Schmid een kleine man maar, oh wat oh, een stem Dat is toch een opwindend gezicht als een vrouw een sigaret in de mond houdt en dan zo door de neus ademt hè? ik heb dat een keertje geprobeerd en daar hebben we toen bij verslikt Eduard heeft zich ziek gelachen Ach, als vrouw word je steeds dommer, hoe ouder je wordt. Of je moet een beroep hebben, of... Of? Of er moet iemand van je houden, waar jij ook van houdt. Dan word je samen dom. Nou, ik heb mijn nu niet vast kunnen houden, Betty. Je ziet toch geen tranen op, ik hè? Ik, ik zie niets. Waarom wou hij eigenlijk niet dat u rookte? Nou, ik zou nooit een vrouw kussen die altijd eerst haar sigaret moet doven, zei hij. Ach, nou, het was gewoon onzin. Hij had het zelfs niet erg gevonden, als een vrouw pruimde. Nou, zeg, ik ben ervan overtuigd dat die, uh, die, die Wally, Wally, Wally Bereska of uh, Berelska of... Nou ja, hoe heet dat mensen ook alweer? Uh, bedoelt u die pianiste? je die. Uh, nou, die is toch beroemd. Dus? Oh, ik dacht altijd dat ze zo'n beetje derdrag zijn. nee. Nou, die rookte ook. Al die vrouwen tampen. Had ze uh, gele vingers? Weet ik niet. Ik heb haar nooit gezien. Maar hij nam altijd lucifers mee als hij naar haar toe ging. Koop toch een aansteker, he, zei hij tegen hem. Dan ruikt mijn jasje naar benzine. Stel je zoiets voor? Ja, je staat versteld. Ja, voor jou was hij alleen maar die aardige oom, die je telkens honderd markt toestopte. Nou, Toe Betty, dat weet ik toch. En ik had er nog niets op tegen. Ik had er wel niets op tegen. Maar het was een schooier. Oh, ze, is dat nou die Stevens -doop? Ja, ze zijn hier... Vannacht ben je toch niet hier geweest, hè? Ze zijn hier al in de twaalfde eeuw begonnen te bouwen. Oh, nou toen waren wij blijkbaar nog half aardig. Nou ja, au fond, ben je altijd teleurgesteld. Maar dat is het prettige van mijn omstandigheden, weet je. Ik ben medewerker, ik kan zeggen wat ik wil. Ik hoef niet te doen alsof alles wat me niet bevalt, me wel bevalt. Oh, dat is toch heerlijk, Betty, hè? Hm. Hij is niet lelijk, die Stefans maar ja, waarom ze daar nog voor opheffen van. Juist, nou, yes. en waar is nu uh, Hotel Roya? Hm? Daar, om de hoek. Wilt u daarheen? Nou, als we toch in de buurt zijn. Hier is ook de stok in het ijzer. Wat is dat voor een ding? Daar bij het Equitable Paleis. Dat is een uh, eikenstam, waarin iedere bankwerker die naar Wenen kwam. Alsjeblieft, zit. geen details. Die daar krijg ik alleen mijn van. maar hoofd bij. Het is heel erg mooi. Hoe helemaal met spijkers beslaan. Spaar maar, spaar maar weer. Wilt u daar naar binnen in dat hotel? Ja, zeker. Waarom niet? Het is toch een openbare gelegenheid. Oh, goed, dan wacht ik buiten. Oh, oh, oh. ik heb weer dus al een klapje gemaakt dat niet opgemerkt wordt. Nee, jij gaat met mij mee. Uh, uh, meneer, ik wilde graag een kamer op de bovenste etage zien. Ja, een kennis van mij heeft hier jaren geleden gelogeerd. En heeft er zo hoog, over voor opgegeven. Nummer 408. Nee, nee, nee, ik wil hem niet huren. Ik zal u zeggen waarom. Mijn zoon gaat trouwen en ik, uh... <lacht> Ik ben zo een soort kwartiermeester, Ah oh, ja, praat u me niet van kinderen. U begrijpt het wel niet. Ja, Venetië zou de mode. Ze zouden nog het liefst in het stadspark gaan slapen, maar... dat is hier in Wenen voorlopig nog verboden. Oh, ik denk dat dat ook nog komt. Ja, ik ben ook pessimistisch, in ieder geval moet ik iets voor hem uitzoeken. Ja, uitzicht over de daken en nog wel als hij in bed ligt. Maar de ramen zijn overal te hoog, ik weet het. En dat heb ik hem ook gezegd, maar misschien kan het bed wat hoger gezet worden. Oh, is de kamer bezet? Wat jammer. En zijn die gasten nu op hun kamer? Nee? Oh, hier mag ik u dit geven. Wij kijken alleen maar even om het hoekje. Is dat goed? Ja, dit is mijn nichtje. Oh, heel aardig. Hm? Och, dat geeft niets. Laat u alles maar zoals het is. Ja, als ik dat geweten had, dan had ik hier een kamer genomen. Ach, is dat de Stefansdoel? Uh, wat voor ding? Oh, de pommel. Oh. oh, is dat een, uh, een klok? Ja, hier wordt voortdurend geluid niet. Ja, wij zijn namelijk protestants. Bij ons wordt dat niet gedaan. Oh, en de graben. Die ziet u alleen van het balkon af. Oh, nou, dat geloven we wel, hè. De hoofdzak is dat ik tegen de kinderen kan zeggen... dat de wereld hier aan hun voeten ligt. Hoor oh, je hier veel van het verkeer? Dat is te hoog voor niet. Hey, geeft u mij uw kaartje, ja? Dan hoort u nog van ons. Het is verrukkelijk. U kunt geweldig fantaseren. Wat? Nou, <laughs> jij anders ook. Ja. <laughs> Hoezo? Als ik een zoon had, dan liet ik hem nooit in zo'n hotel. Zo erg was het toch niet? ...voor echt breuk gewoon ideaal. Niet vierkant, niet eens vierhoeken. De geometrie bespaart hem, alles slecht geweten. Een spiegel waar je niets in ziet. Een wankelsboekenretje. Een gat in het beddenkleedje. De afgebladderde lak. Dat zijn allemaal verontschuldigingen. Pure uitpluchten. De ontrouw van de wereld. De dingen verouderen, breken en vallen. Heb jij die steigers daar tegenover gezien? Nee. Ook stijgels verballen. En wij met hem. Of in ieder geval naast hem. Een barst in het glas. In mij zit ook een barst over. Laat een tweede fles komen. Het tafelkleed is een beetje smoezelig. De pantalon zit vol volkrukken. wie? In plaats van naar de kerk ga je naar de stoom Denkt u dat? Toen bedoel je dat niet? Oh, zulke dingen kunnen je toch ook juist afstoten? Wie afstoten? Nou, dan moet je een bal zijn of een springveren. Als je een omelet tegen de muur gooit, dan kun je niet verwachten dat die terugkaatst. Als je s'morgens je tanden niet poetst, lijkt de wereldje al wat trivialer dan ze al is. Dan wil ik nog niet meer zeggen dat ze, die juffrouw Berlesca of Berlesca de tanden niet heeft gepoetst. Hoe... hoe weet u hoe ze heet? Die Berlesca? Nou, van hem natuurlijk. En hoe wist u het kamernummer? Hoe weet u dat ze juist daar gelogeerd hebben? door de rekeningen, Betty. Ja, moeten we nog hier blijven staan tot we nog ons wegen? Wat is er nou? Kom, Kit. Laat me wenen zien. Uh, uh, misschien... Uh, misschien kunnen we die kant op gaan. Nooit misschien, zeggen Betty. Bij vrouwen staat het slordig en bij mannen is het zwakte. In beide gevallen is het veel gair. En waar gaan we heen? Naar de graben. Dat klinkt goed. Bent u niet moe? Helemaal niets. Ach, Komt u dan maar. Hij slaagde er nooit in een complimenten te maken. En het dan daarbij te laten. Want je zo vleugd in ons. Dat ligt ook aan die branche van textiel. Hij moest het doen. Hij kon zichzelf niet voor de gek houden. Hij moest gewoon weg. En wat mij altijd zo verbaasd heeft... Die meisjes leken nooit op elkaar. Hm, wat betekent dat? Uh, ja. Wat? Ja. In jouw plaats had ik gevraagd... Wat voor meisjes, Tante Lily? Ik wou u niet opwinden. Wat voor meisjes, Tante Lily? Iedere man heeft toch een bepaald type dat hem bevalt. Ja. Alweer, ja. Ik vind het niet van een goede oefening getuigen. om telkens alleen maar ja te antwoorden. Oh, alsjeblieft niet huilen. Ja, ja, nu zie ik het ook. Jouw ooglid trekt. Na het eten moet je een uurtje gaan liggen, kind. Dan zullen we tafelspits eten. Ja. Ja, ja. Daarvoor ben je dan ook een oude vrijste, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ja. Alleen als het erop aankomt, zeg je waarschijnlijk nee... Of het komt niet eens zover, omdat je van tevoren altijd maar ja zegt. Waar ben jij geweest? Waar ben jij vannacht geweest? Dat zeg ik niet. Je bent zo dwars, onbegrijpelijk. Nee, maar niet kwalijk, Betty. Ik ben een monster. Sinds Eduard dood is, zou ik eigenlijk... Maar ik ben hetzelfde mispunt gebleven dat ik altijd geweest ben. Ach, tante Lies, Vroeger zei hij altijd, Liesbeth, als het zakenrelaties zijn, blijf dan maar op je kamer. En als het familie is, kom dan maar naar beneden en schuif ze maar flink af, zodat ze gauw naar huis gaan. Zo ben ik nou eenmaal. Oh, nu ik tegenspraak verwacht, blijf je zwijgen. Is dat, dat daar de pestzuil? ja. Zullen we daar even naartoe gaan? Nee, ik zie het van hier ook wel. Ja, als Pastor de Dromen vraagt wat ik heb gezien... dan moet ik toch in ieder geval iets weten. Hè? Wie is dat daar? Keizer Leopold, de eerste. Nou, we hebben niet voor niets geld in je opvoeding gestoken. Hè? Zeg, uh, die Beralska was een Poolse, hè? Denkt u daar nou toch niet meer aan? Maar ik wil daaraan denken. Ze had rood haar. Ik kan het me niet voorstellen. Jij bent blond. Nee, Kijk, ik, ik bedoel, om Eduard. Hij kwam uit een ruimdenkend milieu. Zijn vader was een Fransman. En nog wel miljonair. En wat is dat daar? De, de Peterskerk. Gesticht door Karel de Grote. Hm. Zeg, in München heeft ze Chopin gespeeld in de Herculeszaal. Ik heb de naam onthouden. Toen heeft hij gezorgd dat ze voor de feestweken een uitnodiging voor Wenen heeft gekregen. Ze heeft in de muziekvereniging gespeeld, maar dat is een fiasco geworden. <laughs> Daar mag ik toch wel plezier om hebben, niet? Hm? Was het werkelijk een fiasco? Nee. Hoe weet jij dat? Hoe weet jij dat het geen fiasco is geworden? Ach... Om, om, omdat ze zo, zo beroemd is, ik dacht... Uh... Jij weet meer dan ik, Betty. Ze heeft zelfs een contract voor een tournee gekregen, maar... om heel Engeland met haar af te reizen, dat was ze nu weer te luifelen. Te gemakzuchtig. Hm. Ze had schoenen maar 43. Dat is niet verschrikkelijk. We kunnen hier naar rechts of naar links? Hoe weet jij dat ze succes had? Ken jij? haar? Oh, ik, ik geloof dat ik hem wel eens gezien heb. Ik bedoel, gehoord. Waar? In, eh... Uh, oh, ik weet niet meer precies. In uh, Berlijn, misschien. Ga jij vaak naar Dan Zullen we dan maar naar links gaan? Daar is de koolmarkt. Waarom heet het markt? Oh, dat weet ik ook niet. Ik... Uh... Ik begreep nooit dat ze allemaal zo verschillend waren. Wally rood, Eva zwart, Erika blond, Hanloren ook. <lacht> nou ja, bij grijs past ook alles. Hè? Ja, maar zeg alsjeblieft niet weer een ja. Wow, okay, ik wou ook helemaal geen ja zeggen. Wat ook wel? Daar ginds is café Demo. Ach ja, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Zullen we daar even binnen gaan kijken? Nee, nu niet dat die morgen misschien. Misschien bouw je alleen maar wat afwisseling. <laughs> wat ben je van Liefde is een vormkwestie. Een kwestie van vorm. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik geloof dat je zelfs een zekere orde zou ontdekken. als je die foto's van al die meisjes over elkaar heen afdrukte. Hebt u die foto's? Nee. Oh, oh nee. Al die bekentenissen en dan nog wel op de vroege ochtend. Hier is de michaela plaats. Ah. Daar links de rijschool. Oh. Vandaag geen voorstel. Daar heeft hij altijd zo mee gedweten. Die bruine jassen met de witte broeken. Hoe heet ze ook weer? Wie? Uh, nou, die paarden. Oh, Lipizaner, Wat? Lipi Misschien is het toch ook wat te zien? Alleen zondags om zo hout Wat jij toch allemaal weet. Hè? U... Uh... U had toch, hoop ik, niet het gevoel dat ik u wou uithoren, hè? Vanwege die foto's. Betsy. Aangezien Edward je een derde van zijn vermogen heeft toegedacht, hoor je nu tot de familie. Hm? Tot nu toe was je alleen een bloedverwant. Moet ik jou uitleggen waar dat verschil zit? Nee, nee. Je hebt nu inzagen in de boeken. U ja, bent toch werkelijk een verschrikkelijke vrouw, tante Lies. Daar geef ik je snel een kus voor, hoor. <laughs> Ja, dat vind ik moeilijk. Nog onaangenamer dan wanneer het je praat. Taxi! Waar wilt u nu toe? Ik wil een ijsje. Dat kan toch ook hier? Hotel de France, alsjeblieft. Wat wilt u daar nou? Ijs eten. En dan hadden we toch ook naar demo kunnen gaan? Maar ik wilde naar Hotel de France. Hoe komt u op dat idee? Nu gaan wij eens kijken waar hij met die Eva overlegd heeft. Ja, dat dacht ik al. Zit mijn pruik nog wel goed? Ja. Ik heb een panische angst voor autoportier. Plotseling zit je pony in je nek. <laughs> dat was nu eens geen grap. Nou, nou, jij weet je te beheersen hoor. Aan de ene kant bevalt me dat wel. Waarom vraag je nu niet en aan de andere kant? Aan de andere kant bevalt het u niet. Ja. ...omdat ik dan niet weet wat ik aan je heb. Eerst wil je per se niet mee naar Wenen... ...en dan wil je weer wel mee naar Wenen. Toen nou. Wij Weense wasvrouwtjes willen witte wasjes wassen. Wisten we maar waar waar waswater was. Hm? Uh, meneer, mijn zoon wil op kamer 312 logeren. Een liaison marie... Verstaat u dat niet? Het is hier toch Hotel de France. Ja, weens spreek ik niet. Oh, meneer, dat doet er niet toe. Ik wil er niet slapen. Ik wil het alleen maar bezichtigen, voor ik het bespreek. Mijn naam is Maya. U kunt ook Maya zeggen. Ja, ja van de nylons, precies, de naadloze. Ja, waarom komt dat nu niet meteen? Mm -hmm. Très jolie, charmant. En die roze kleur, is dat nieuw of was dat altijd al zo? Mm -hmm. Een hemelbed met rookkussen, <laughs> beelden. Mm -hmm. En spiegels, wat een spiegels, driedelig, zodat er niets van Eva verloren ging. Oh nee, laat u maar, ik heb genoeg fantasie om me opgemaakte bedden voor te stellen. En waar kijkt de kamer op uit? Dat daar is de beurs. Op ieder geluk valt een schaduw, zoals Bisschop Asmodeus zegt. Maar er staan gelukkig een paar bomen voor. En daarachter is dat uh, de Donau. En die Donau zo blauw, zo blauw, zo blauw. Dat is het Donaukanaal. Oh, bestaat daar ook een wals op? Ja, wij Weense weduwe, Betty. Zijn bloemenzaak in de buurt? Wat past het best bij roze? Ja, de vorige eeuw, ja. En wit en donkerrood en irisblauw. Hm? Wat vind jij, Betty? Nee, je bent zo bleek, kind. Dat een je. Dat komt van de kleur in deze kamer. Je staat me niet. Alsjeblieft, voor uw moeite. En uh, wel bedankt. Die Eva was te getrouwd. Zou ze eigenlijk wel van hem gehouden hebben? Van haar man? Nee, van de mijne. Ja. Moet ik dat weten, tante? Zij heeft Eduard voorgesteld haar man in de gevangenis te laten zetten. ja, dat is temperament. Ja, daar verbaas jij je over niet, mijn blonde schaapje. Het is hier een andere wereld. Hier is het al de Balkan. Hier is een aartshertog doodgeschoten. En meteen brak er een wereldoorlog uit. Die aartshertog uit Hotel Zaghe? Doe niet zo dom, Betty. Of misschien, dit zit ook wel uit Wat hoop. Waar is het verschil? Jij kent mevrouw Schietel toch wel? Wie is dat? Mevrouw Schietel, mijn hulp in de huishouding. Oh ja. Nou, die verstopt altijd het gebit van haar man voor hij gaat kegelen. Zo jaloers is ze. Oh, oh, oh, die kerels hier, als je dat met ons vergelijkt, wonen wij gewoon in een dorp. Hé, hey, Betty, kijk eens hoe die man daar zit te heigen. Heigen als een meikevel. Ik hoop dat hij niet op onze tafel afvliegt, die meikevel. Ja, haar man had geld verduisterd in dienst. Ik geloof dat hij bij de douane was. Daar staan hier zware straffen op. Maar uh, wat? Maar ze heeft hem niet aangegeven. Eduard is toch doodgegaan? Ja, natuurlijk. Anders... Uh... De vrouwen zijn hier ongebreideld. Al met hun twaalfde niet meer te remmen. Hé, hey, kijk die man op. Zie ik eruit of ik op zoiets zo inga? Oh, of is dat voor jou bedoeld? Dan verbeeld ik me maar wat. Nou ja, ik laat er mijn eisje in ieder geval niet voor staan, waarde heer. Is dat niet die mongool van vanmorgen? Nou, kind, die strepen maken je overigens nog groter. Maar dat groen is beeldig. Het is turquoise, Tantelie. Dat is een nadeel van turquoise. Je weet nooit of het nu groen of blauw is. Betty, er zijn mensen. Zie je die daar, met die korte rok? Oh, voor zulke heipalen van benen hebben ze nu toch juist lange broeken uitgevonden. Eduard zei altijd, alles liever dan slecht gekleed. Dan schijnt het hier wel een gelegenheid van alles liever te zijn. Nou, die opmerking irriteert me. Dat was net iets te geestig. Te intelligent. En dat is een teken dat je ongelukkig bent. Ik hm, dacht dat het een teken van verstand was. Dat was nog weer heel zwak, Betty. Geluk is dom. Natuurlijk zijn er mensen die verstandig zijn en toch voor het geluk zijn geboren. Jouw oog bijvoorbeeld, hè? Het was alleen komisch dat hij het niet eens merkte. Hij had net dezelfde klachten als alle anderen die hun leven lang in het kringetje van hun ongeluk blijven rondlopen. Ik heb mezelf vaak afgevraagd waar dan eigenlijk het verschil zit. Als de gelukkige mensen hun ogen opslaan, dan kijken ze in de hemel, hè? Ja, en wij? Als wij onze ogen opslaan, dan kijken we naar de blauwe lucht. Dat is het verschil, zegt Daudreau. Eduard is twee keer failliet gegaan. Ieder ander had zich voor zijn kop geschoten. En hij, hij heeft een patent gekocht. Op de pof. En toen is hij naar Wenen gereisd. Heb jij dat bad gezien? Ja. Roze. Het is toch om te gillen. Ik ben gewoon jaloers, net als mevrouw Schiedel. Ja, ik weet wat je denkt. Wat dan? Waarom ik ook niet zijn gebit heb verstopt. Maar tante Lietje... La jalousie. De truiven zijn zuur. Ik ben altijd jaloers geweest. Ik heb alles geaccepteerd, maar op één voorwaarde... ik mocht niet minder weten dan de anderen. Ik moest alles weten. Alles Nee, nee, o, oh, maar ik heb u niet gekopen. Maar ik heb toch geleden. Ik heb ieder slippertje getrancheerd als een kerstgans. Ik heb het erbij hem uitgeperst. En ik heb hem onder geleden, Betty. Die verschrikkelijke fantasie. En zei altijd, kind piek er toch niet zoveel. Want die prater wieder, die boy. Het is er nou weer. Je kunt hier niet overal zomaar zingen. Ja, moet ik dan liever het servies tegen de spiegel gooien. Ik reis de slagvelden van mijn nederlagen af. Als ik af en toe even zing, dan doe ik dat alleen om lucht te krijgen. Wat heb ik eraan dat ze schoenen maar 43 hadden, terwijl ze zulke handen. Wat voor handen? Ik bedoel die... Die Wally Beranelska. Ze trommelde nog met de vingers, sarabandes en minuetten op zijn rug. En ze had smalle polten. Van die lange nagels met witte maandjes. Pianisten hebben sterke handen, tante. Eerder dikker en gespierd. En helemaal niet zoals u zegt. He, prachtig, hè? Dat stelt me gerust. Voor een poosje. Grote voeten. Dikke vingers. Maar, maar een gezichtje, Betty. Hij zei dat ze groene ogen had. Rood haar en groene ogen. Oh, dan zou je toch het liefst meteen binnenste buiten laten keeren? Zou hij ook wel eens in zo'n ijssalon hebben gezeten om vreemde vrouwen aan te staren? Nee. Hoe weet je dat nu? Dat geloof ik niet van hem. Mijn man en jouw oom zijn twee verschillende mannen, Betty. Ja, dat weet ik. Hij was een beetje bozaardig, Betty. Maar hij was toch wel eerlijk? Ja. Misschien. Weet u dat niet zeker? Overigens, hebt u net zelf misschien gezegd. Ja. Ja, ik ben zwak. <laughs> dat je dat het zo komt. Ja, waarom vergeet u niet gewoon alles? Dat wil ik ook, kind. Daar is deze reis toch voor bedoeld. Maar eerst absolute waarheid. Hoe meer je in de zaak verdiept, des te duisterder wordt het. Of hij was misschien gek? Nee, dat was hij niet. Hoe verklaar jij dan die advertentie die hij veertien dagen voor zijn dood heeft opgegeven? In alle grote dagbladen? Zoek mooi stuk land in de bergen voor 250.000 mark. Treinverbinding niet nodig, daar fiets voor handen. <laughs> ja, je lacht. We hebben twee auto's. Maar hij wilde tegen mij onaangenaam zijn. Hij wist dat ik het land aan de bergen heb en niet graag auto rijdt, Omdat ik lastig van wagen zitten. Hij was gewoon gek. Of hij, hij wilde het aan iemand cadeau geven. Maar aan wie... Die mevrouw Hamletje. Wie, wie is dat? Die, die, die, die Eva. Oh. Betty, wat moet er in een vrouw omgaan... als ze haar eigen man in de gevangenis wil laten zetten. In een kerker. Ter middel van een ander. Liefde? Liefde. <lacht> Liefde voor wie? Voor Eduard. Eduard heeft toch altijd voor alles betaald... Ik kom volgens de rekeningen op vijfduizend mark per hoofd. Dat was ook nog voor de belastingaftrekking. Ik begrijp niet waarom je hem zo door de modder moet halen. Wie haalt wie door de modder, liefje? Ik ben niet op een achterhoofd gevallen. Hier, dit is haar nummer. Kijk eens of die naam erbij staat. Ja, Eva Hablitschik. Wilt u erop opbellen? Ik? Nee, jij. Ik? Ik wil toch in ieder geval één van die vrouwen... Ik wil er niet zien. Wees maar niet bang, Betty. Ik speel hier geen theater. Ik zing alleen maar af en toe, dat tot jouw grote verdriet. Het is voor mij al genoeg als jij met haar kennis gaat maken. Jij gaat naar haar toe. Ja, maar... Uh... Je zegt gewoon, Eduard is dood. Of, nee, of misschien wel, hè. Maiertje is dood. Ja, waarom kijk je hem zo aan? Ik kan er toch niets aan doen? Ze noemde hem altijd meiertje. Het was toch ook geen reus? Wat is. Je moet natuurlijk iets voor hem meenemen. Ben jij erg aan dat horloge gehecht? Ik koop thuis een nieuwe voor je. Ik hoop niet dat het dubbel is. Ko koopt u er hier dan toch een? He? Nee, die kan ik thuis toch veel goedkoper krijgen. Nou, zeg er maar dat Eduard die nog kort voor zijn dood, voor zijn kleine Evaantje heeft gekocht. Ja, ik weet het, het is lichtzinnig, maar ik ben nu eenmaal nieuwsgierig. Dat verscheurt me. Waarom belt u zelf niet op? Als ze aardig is, dan maak je een afspraak voor een tweede keer en dan ga ik mee. Goed? Is er nou werkelijk zoveel aan gelegen? Ik moet er een streep onder zetten. Dan is het eindelijk voorbij. En als ze niet thuis is, dan vraag je haar man wanneer ze terugkomt. gaat ze daar. Ja, daarna, daar kun je telefoneren, ja. En wacht even. Hier heb je een muntje. Je zit. Ik heb alle voorzorgen getroffen. En, en waar moet ik met haar afspreken? Ach, dat is jouw zaak. Ober. Ober. Ja, ja, nu heb ik werkelijk geroepen. ja. Ik wil er graag even betalen. Alles bij elkaar, ja. Twee ijs. Waarom? Wat? Oh, u bedoelt slagroom. Nee, nee, ik eet nooit slagroom. Hoeveel is het? Alsjeblieft. Nee, nee, laat me zitten. Uh, alleen, ik heb nog een vraag. Uh, het parkhotel Schönbrunn, dat is hier zeker heel ver vandaan. Hè. Waarmee? Ach, u bedoelt met de tram? Oh, nee, nee, nee, nee. niet met de tram. En het ambassadorhotel. Ach, daar zijn we voorbij gekomen. Tenminste, bijna. Wat? Ja, die kapuzinengroeft. Ja, daar liggen toch uh, die, hoe uh, was het ook alweer? Uh, de harten in de Augustinerkerk, de lichamen in de kapuzinengroeft en de ingewanden in de Stefansdom. Een beetje onsmakelijk, hè? Een gebalsemde twaalfvingerige gedaan. <laughs> ja, ja, ja, traditie, traditie. Ach, uh, zegt u mis, uh, het is toch waar, hè, dat die aartshertog toch Otto in het Zagrootel. <laughs> u weet het wel, hè? Nou, hebt u daar nooit van gehoord? Hoe aartshertog toch Otto in het Zagrotel de trap afkwam. He? Ja? Heel sumier gekleed. Je zou zelfs kunnen zeggen, ah, uh, daar komt een netje aan. Uh, dank u wel, Ober. Zo, ben je er eindelijk. Nou, is het in orde? Ja, ik heb om uh, drie uur afgesproken. Mooi zo. Oh, maar dan slaap ik nog. wou eerst niet. Waar heb je afgesproken? In het Carlton. Daar heeft hij met die Erika gelogeerd. Hey, niet in uh, Hotel Carlton, in het uh, café. Volgens zij zeggen, had die Erika kniekousen aan met witte blauwe knopjes. Dat kun je gewoon niet navertellen. Erika. Zegt de naam het al niet, hè? Auf der Heide blüht ein kleines Blümelijn. Und dat heißt Erika. Je zet er gezicht alsof je lief hebt dat ik niet verder zien hè? In de roostand, nou, ik heb het betaald. Weeten wel in het hotel. Nu heb ik altijd gedacht dat tafelspits de kroon op het menu was. Het hoogtepunt van de gastronomie. Gewoon het duspet. Het is doodgewoon gekookte stukjes ronde Keizer schmarren. Dat is ook zo'n desillusie. Klein gesneden pannenkoek. Wil jij nog een aardappeltje? Nee, alstublieft niet. Saus, oh, een klein beetje. Tante Leer, Ja? Vanaf morgen... Ja? Vanaf morgen gaan we naar geen enkel hotel meer. Ja, maar voor mij is ieder hotel een soort museumliefje. En was haar man aan de telefoon? Nee, zij zelf. Wat heeft ze voor stem? Toot gewoon. Hé, hey. Hé, hey, Edward hey, zei dat ze een hoge stem had... Als een vogeltje. Nou ja, je kent je oom. Zijn lievelingsopera was Butterfly. Dat is ook zo'n beetje pieperig. Uh, nee, dank u, Robert, Dank u niet meer. De bediening is hier heel goed, hè? Maar in die ijssalon daar straks... als jij niet teruggekomen was... die man werd gewoon agressief. Oh ja? Ben jij opgewonden... ...dat je zo meteen de geliefde van je oom te zien krijgt. Ben je daarom zo eenlettergrepig? Een beetje. Sorry dat zij het niet merken. Nou, je zegt gewoon... ...mijn oom is dood en stuurt u dit horloge. O oh ja, koop onderweg een etui, hè? Je kunt het dan niet zomaar in de handen duwen. Ik ben hier met mijn moeder, zeg je... ...en dan beschrijf je mij maar. Je moet maar een beetje jokken, hè? Ik weet hoe zwaar jou dat valt, Betty, lief, maar... dat wil je toch wel voor mij doen, niet? Als u dat wilt. Ik vraag het je vriendelijk. Tante Lie, waarom doet u dit allemaal? Ik wil mijn man leren kennen. Zolang iemand leeft, kan er nog van alles veranderen. Maar nu is het overzien. Wil jij misschien nog even gaan liggen... Je weg, oh, dat heeft weinig zin hè, als ik eerst nog naar de juwelier moet voordat ik twee mm. nou ik wacht op je in mijn kamer tegen half vijf moet ik zo lang met dat doen dat zie je vanzelf wel ach uh, kunt u mij ook zeggen is het kanton ver van hier ik bedoel niet het hotel maar het café hoe heet dat Maizedergasse. En waar is die Maizedergasse? Ah, hier om de hoek. Dat is gemakkelijk. Moeten we misschien bij de receptie zeggen dat ik tegen drie uur gewekt wil worden. Stel je voor, Betty. Ik heb vanmiddag zo vast geslapen dat ik er niet eens heb horen binnenkomen. Maar er is niet zo voorkomen wat ik nog nooit heb beleefd. En toch ben ik... Eh, twee cappuccino, obbe. Ach nee, toch niet. Nee, nee, dat is met slagroom, hè. Nee, dan maar twee espresso. Of wil jij een cappuccino? Nee? Nee, toch twee espresso, obbe. Nou, ik had de gordijnen dicht gedaan. Het was donker. En plotseling word ik wakker en wist niet... Waar u was... Ik denk dat dat van het simultaan tolken komt... ...dat jij altijd de zinnen voor andere mensen afmaakt. neemt u me niet kwalijk. Ik wist heel precies waar ik was. Maar ik wist niet wie ik was. Tante Tja, dat is weer iets heel anders, kind. Daar sta je even te kijken, niet? Daar heeft mevrouw Grutse op de yogaschool 2000 mark voor betaald. Ik keek naast mijn bed. Daar stonden mijn pantoffels. Die kwamen me wel bekend voor ja ik wist zelf zeker dat ze van mij waren maar wie was die ik tjonge daarna wist ik het natuurlijk weer anders zat ik nou niet hier anders zou ik immers iemand anders zijn begrijp je bij kafka wordt iemand wakker en dan denkt hij dat hij een kever is nou brengt hij ons toch cappuccino oh nee nee nee het is voor het tafeltje naast ons enfin ik kan je wel zeggen dat ik blij was toen ik weer in mezelf Tante paste die... Net alsof je voor de tweede keer gedoopt... Wilt u niet weten... Ja, ja. Ja, ik ben gek van nieuwsgierigheid... maar ik wil mijn spanning opvoeren tot het ondraaglijke. Ja, ik bewonder u. Daar heb je geen reden voor. Nou, hoe ziet ze eruit, die Eva Hoe Hulitschek? Verblindend mooi. Daar was ik al bang voor. Donker en een blanke huid. Ik had ook een donkere tuin verwacht, maar... een nou, gezicht als een appeltje. Hou dan maar op. Hoe oud Begin dertig. Net als jij? Hm? Heel verzorgd. Alleen de schoenen waren een beetje afgetrapt. Heb jij onder de tafel gekeken? Ja, dat is. Was ze blij? Ze had tranen in haar ogen. Schooi. Ze wilde weten hoe hij gestorven was. Wat heb jij gezegd? Vredig. Dat klopt niet, maar dat doet er niet toe. Heb je nog iets afgesproken... Ze moest weg. Hm, wat heeft dat te betekenen? Dat is al niet meer. Maar je hebt toch met haar. Ja, ja, ja maar ze moest weg. Waar naartoe? U zult het niet geloven. Vijf minuten geleden wist ik de naam nog ergens in uh, Burgenland Kan dat? En wanneer komt ze weer terug? Over veertien dagen. Wat moet ze daar dan doen? Op bezoek bij de man. In het tuchthuis? Nee, nee, in het leger. Hij is dokter. Hm. En het horloge? Wat heeft ze aangenomen? Wat zonde. Het was toch van Eduard? Ik had het van hem gekregen op mijn verjaardag. Je krijgt een nieuw van mij. Nou, waar blijft die koffie nou? Er klopt iets niet. Wat bedoelt u? Dank u. Zo. Nou, ik hoop maar dat ik vannacht kan slapen, na al die cafeïne. Anders gaat u maar weer uit het raam kijken. Hm? Je bent erg opgewonden. Het staat je goed. Ik neem aan dat je het weet, maar ze heeft je beetgenomen, mevrouw Hamlitschek. Mevrouw Hamlitschek kan niet ouder zijn dan twintig. Waarschijnlijk heb je de moeder gesproken. Vorig jaar was ze nog negentien. Dat begrijp ik niet. Met vrouwen van dertig gaf Eduard zich nooit af. Hij was gewoon bang voor ze. Ach... Ik kan het wel begrijpen. Aan de ene kant willen ze nog elastiekjes in hun haar doen. Aan de andere kant krijgen ze de eerste zorgen om hun figuur. Als je eenmaal veertig bent, is alles vergeten. Of alles is al verloren. Je gaat niet zitten hoesten, Betty. Ik hoest niet. Was ze werkelijk dertig? Ik heb haar niet gevraagd ah. om een pas te laten zien. Dan heeft Eduard gelogen. Herman is trouwens ook geen dokter, maar douanebeambte. Dus jij ligt. Haar de lief. Je hebt haar met opzet ouder afgeschilderd. Maar... Om haar niet jonger dan jij te laten lijken. Dit is onze eerste dag in Wenen en... Mijn eerste dag. Jij bent hier al zeer geweest. Je hebt ook al een nacht achter je. Beheers je alsjeblieft. Ik ga vanavond nog terug. Dat sta ik niet toe, Betty. Ben je klaar? We gaan nu naar ambassadeur. Weer naar een hotel? Ja. Wilt u nog een kamer zien? Zeker. Ik word gek. Dat heb ik ook ge vaak gedacht, hè. Maar het gaat weer voorbij. Het is niets een hysterie. 30 shilling is dat wel genoeg. Hm? Waarom heeft u me van tevoren niet gezegd wat u hier eigenlijk allemaal van plan was? Omdat je dan niet was meegegaan. Dan had je gauw weer een conferentie in Parijs of Brussel uitgevonden die zonder jouw hulp als tolk de mist in zou zijn gegaan. Zoals altijd als ik in de laatste jaren met jaren ergens naartoe wilde. We hebben gelegenheid genoeg gehad. Ik vloog naar Marbella en dan moest jij naar Oslo. Ik wilde me niet bij jullie opdringen. Je wist heel goed dat ik altijd alleen reisde. Nou, laten we daar nog maar over ophouden. Nu zie je eindelijk eens hoe leuk het is om met tante niet onderweg te En met wie logeerde om in Ambassadeur Met Hanne -Laure. Een heel zitten. Zeg, ik vind het aardig aan de mensen hier dat ze nog niet zulke ondergrondige gezichten hebben als wij. Ja? Ze bewegen zich, maar ze weten blijkbaar niet waarheen. Of het interesseert ze niet. Ze lopen maar wat slenteren. Rennen niet zo door. Bij ons in Frankfurt zien de mensen er altijd uit alsof ze te lang in de windtunnel hebben gestaan. Vooral de vrouwen. Ze zijn allemaal veel te mager. Wij en ook. Hier is alles wonder. Dat is de slavische invloed. Als slavisch betekent dat je tijd hebt om te leven, wil ik ook slavisch zijn. Je oom was een superslaaf. Tante Lee, ik wil dat niet meer horen. Je ooglid trekt weer, Betty. Ja, Laat die... alsjeblieft naar het hotel teruggaan. Maar je kunt nu toch niet moedersiedelen mij alleen hier... Waar zijn we hier eigenlijk? De Nieuwe Markt. Je kunt me toch niet moedersiedelen alleen op de Nieuwe Markt laten staan? Anders word ik gek. Je vervalt in herhalingen. En dat noem ik dan jengelen. Oh kijk eens, met een beetje hand Wil je zo'n klaar? Nee. De mensen kijken naar ons. Dat doen ze altijd als u erbij bent. Je beleven. Of was het soms als een compliment bedoeld. Laat u me toch met rust. Heb je niet iets kalmerends bij je? Dat komt van de koffie, lieve kind. Je moet de koffie laten filtreren. Je verdraagt die Turkse niet. Wat is dat dan? De donderbron. Het origineel staat in het historisch museum. Dan voel je, je toch weer bedrogen. Wij sterven ook, maar... waarom moeten dan monumenten eeuwig leven? Daar ginds is de kaputziën Daar ga ik niet in. Anders droom ik vannacht dat mijn hart ergens anders begraven wordt dan mijn maag. Heb ik jou overigens... Heb ik al verteld dat ik vanmiddag gedroomd heb? Ja, dat, dat heeft niet... u verteld. En waar is ambassadeur? Daar. Ah. Uh, meneer, ik zou graag kamer 211 zien. Nee, nee, ik wil hem niet reserveren. Ik wil hem alleen maar even zien. Begrijp je me niet, he? Nou, dat is u goed recht. Maar laat ik het u uitleggen. Mijn zoon trouwt over een paar weken... En hij wil zijn grote weten. Heb je dat gezien? Dat was weer die Mongol. Hij zat in de hal. Oh, wat zou dat? Waar ben jij vannacht geweest? Op de Kalenberg. Ach, oh, ja. Daar is Eduard met Gisela geweest. Uh, welke kamer is dat daar? Dat is 207. Oh, 207... Dan is... Ja, dan is... Ja, zeker is het dus daar. Denk je dat hij ons volgt? Wie? Ach, Betty. Hm, heel chic, hè? Waar is het bad? Nou, het bevalt me hier beter dan in Royale. Uh, Betty, waar heb jij eigenlijk gelogeerd toen je in Wenen was? Ik? Ja. Ja, ja, ja, wie anders? Is er niemand anders hier in de kamer, wel? In, uh, in Bristol. Mm, is het ver hier vandaan? Nee, niet zo ver, ver. Daar heeft Eduard met Pukkie gewoond. <laughs> Eigenlijk heette ze Renate. Zeg, zouden we hier iets kunnen laten serveren? Oh, dan zouden we de kamer toch moeten nemen. Ja, ik speel al door al met die gedachten. Wilt u verhuizen? We zijn pas één nacht in Zagger. Nou, wanneer moeten we het dan doen? De laatste dag? We zouden hier kunnen slapen en in Zagger wonen. O, oh, zeg, ik heb een, een waanzinnige trek en al in mosteldsauce. Wat denk je? Als ik die nog eens vijftig shilling Daarte geef... Is. Lee, u moet naar een dokter. U moet zich laten onderzoeken. Het is allemaal te veel voor u geweest. Daar heb je het over. Jouw oom is voor mij veertien jaar geleden al gestorven. Toen hebben we begon te bedriegen. Toen ze Lever hem ook nog fysiek wegnam, was dat alleen maar het einde van mijn rouwtijd. En waarom moest hij u dan zijn amourettes opbiechten? Opbiechten was het niet. En vanmorgen zei u nog dat u die voorwaarden had gesteld. Hij mocht zich niet tegen mijn vragen verweren. Oh, dat is nog erger. Ach, wat weet jij daarvan? Je moet toch ergens over praten als een man van de reis komt? Een huwelijk kan erger zijn dan... Maar oh, we kunnen hier niet zo lang blijven. Hebt u het gezien? Ik heb erg veel van hem gehouden, die ellendeling. Ze zal wel blond zijn geweest. Bij groen was blond het beste. Bij alle anderen heb ik onthouden wat voor kleuren haar ze hadden. Alleen niet bij Haneloren. Gelooft u werkelijk dat hij de stoffering bij hun kapsel heeft gekomen? Misschien soms ook omgekeerd. Hoe is het nog? Ik liet op onze huwelijksreis mijn haar een kastanje tint geven. Onze slaapkamer was beige. Bruin op beige is doods. Dat heb ik dan ook geweten. Het licht staat op rood. U kunt toch bij rood licht niet oversteken. We hadden ook een taxi moeten nemen. Nu kunnen we over. Ze was bibliothecaresse. Of wijkzuster. Ja, dat haal ik altijd door elkaar. Ik heb je toch van die droom verteld? Ja, u werd wakker en wist niet wie u was. Nee, ik bedoel die andere. Oh, dat mag ergens anders werd begraven. Betty, dat zou een droom kunnen worden. Is dat daar die kernstraße? Ja. En waar is café Kalt in? Daar, heel oprecht. En waar heb jij dat etuietje gekocht? Wat voor etuietje? Het etuiet voor het horloge. Oh ja, ja. Ik haal alles door elkaar. Uh, waar zijn we? In de Kerntnerstraat. Oh, ik ben helemaal in de war. Door dat Ja, herinner, de... herinner je herinner je tenminste of je het aan deze of aan die kant van de straat hebt gekocht. Nou, geef het ook niet Betty. Ik geloof uh, aan deze kant. Hm. Hoofdzak is dat zij er blij mee was. Ja. Dat was ze. Zeer erg. Ze heeft een verlovende kaart gestuurd. Die Hannelore, die wijkzuster. Nee, nee, dat is toch misschien een bibliotheekagent. Of niet? Ja, hoe moet ik dat nou weten, Tantelie? Heeft hij tegenover jou nooit. Hm? Ach, ik ben ook al helemaal in de war. Ze schreef hem dat ze op excursie was. In de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. Ja, dat was ze dan ook. In zekere zin. Edward heeft dan nog de gedichten van St. Zon Peurs cadeau gegeven, dus ze kan geen wijkzutzer zijn geweest. In zwart geiteleer, gebonden in twee talen. Ze hield alleen maar van Arno Schmid en St. Heb jij wel eens van Arno Schmid gehoord? Nee. Klinkt net als de naam van een zeepfirma. Als u naar het Bristol Hotel wilt, dan moeten we hier langs. Betty, wanneer trouw jij? Oh, er zijn er twee voor nodig. Of Eduard heeft altijd gezegd, als Betty maar geen oude vrijsteller. Werkelijk? Ja. <lacht> ik zeg altijd, beter een beetje verwaarloosd dan helemaal geen man. Nu lach je niet, hè? <lacht> Waarom hou je zo? Ik wil het graag achter de rug hebben. En dan? Slapen. Slapen? Zal ik jou eens zeggen wat pastoor Dodron heeft gedroogd? Dan <lacht> luister eens. Hé, hé, hé. Wat zie jij blik? Ik, ik moet u iets zeggen. De uitstelling van de, een delicatessenwinkel is als het ware geschapen voor bekentenissen. En daar zijn al geurtjes in mosterdsaus. Nou, kom, kom er mee voor de dag. Nee, ik kan het niet zeggen. Neemt u me niet kwalijk, ik... Ja, maar Betty, Betty, we gaan naartoe. Betty! Betty! Was je vannacht hier? Ja. Mooi, maar wel een beetje hè? Volkomen. Volkomen. Dat kon Eduard gezegd hebben. Wat mankeerde je vanmiddag opeens, kind? Ik weet niet. Bent u nog in Bristol geweest? Ja, maar de camera was bezet. Hebt u zich daardoor laten afschrikken? Die mensen lagen nog in bed. Zou oh, het als langer bad kunnen houden, Jij wordt ziet. Ik? Van het terras daarover zie je de hele stad. Wat wil je gisteren nacht daarboven? Hm? Was het die man Morgenochtend gaan we naar de Hofburg en naar het Kunsthistorisch Museum. Daar de Breugels en de Veloskes. Om half twaalf moeten we in Bristol zijn. Ik heb kamers besproken. Pfft. Waarom eet je niet vijand? Ik ga niet mee, Tantilly. Jawel, jij gaat mee. Eet nu maar liefje. Ik ga niet mee. Oh ja, je wordt namelijk verwacht. Wil je niet weten door wie? Door wie dan? Raad eens. Wij wezen wasvrouwtjes hebben het warme water gevonden. Ik ken hier niemand. Dat is niet waar. Is het een heel van dame? We komen al wat dichter bij de kern. Ik wil met niemand kennis maken. We hebben een afspraak met mevrouw Hamlitschek. Met Eva. Ze heeft zich bedacht. Ze is toch maar niet naar haar man toegereisd. Maar ze had toch gezegd dat, dat de trein... Wat had ze gezegd? Nou, dat ze... Naar het Ze heeft je naar me wat voorgelogen. Ze was thuis toen ik belde. Dat is brutaal. Vind je ook niet? Ze heeft me ook gevraagd... ...je het horloge terug te geven. Mijn horloge? Alsjeblieft. Hier heb je het weer terug. Wil je misschien een sigaret? We gaan maar even naar buiten. Hè? Kom. Je ziet weer zo bleek. De was moet er zo mooi zijn, hè? Ober, Ober, wij komen dadelijk terug. U kunt afnemen. We nemen even een kijkje over de stad. Is dat de Donau? Ja. En die koepel daar? De Peterskerk. En die ene toren erachter? Ja, om gestaren. Die tranen in haar ogen, Betty, dat was te veel. Je had er niet moeten laten huilen. Dat ging z'n grinsing. Voor het ogen was alles heel geloofwaardig. En als ik vanmiddag niet zelf in Carlton was geweest... voor de zekerheid in het hotel en in het café, allebei... dan was ik er zeker in gelopen... Maar die tranen in haar ogen. Nee, nee, nee, dat ging te ver. En dan dat horloge, kind. Waarom heb je dat dan tenminste niet weggegooid? Je bent te krenterig, Betty. Voor een groot bedrog tenminste. Je hebt het precies daar neergelegd waar Jan en allemaal iets verstopt tussen de zakdoeken. Wil je het soms weer gaan dragen als we thuis zijn? Hm? geloof vooral niet dat ik er naar gezacht heb. Nee, dat geloof je ook niet. Hè? Toen ik in het bad zat, heb ik gewoon tegen het kamermeisje gezegd... Haal u alsjeblieft even dat horloge uit de kast. En dan lag het ook, hoor. Wat heb jij je eigenlijk voorgesteld? Ik mag u nou helemaal graag. Wat? Ik mag u graag. Dat gaat mij toch. Dacht u misschien dat ik een nieuw horloge van u wil hebben? Dat zou te omslachtig zijn, hè? En je hebt het ook niet nodig. Nee. Ik begrijp het al, je wilde me sparen. Je wilde me de aanblik van die vrouw besparen. Hm? Ja. Je hebt haar gewoon opgebeld en gezegd: Mijn oom is dood en voor de rest geen nieuws. Ja. Maar je hebt wel met haar gesproken. Hm? Ja. <laughs> je hebt het nummer gebeld dat ik je heb opgegeven. Ja. Juist, het was het nummer van mijn kapper, Betty. Jullie hebben allebei een fout gemaakt. Wie? Jij en Eduard. Er had geen weens erbij moeten zijn. En zeker niet één met achternaam en al. Daar zat de fout niet in. Waar dan wel? ...dat ik u zei dat ik met haar had gesproken... ...zou het net zo goed op reis kunnen zijn. Ja, ja, dat was eenvoudiger geweest. Waarom heb je dat niet gedaan? Omdat ik geen zin meer had. Ik wou dat er een eind aan kwam, ik, ik wou... Wat wou je dan? Dat u eindelijk alles begreep. Ik heb voor het warme water gezorgd. Ik heb het horloge voor u in de kast gelegd... ...en als u het meisje niet had laten zoeken... ...dan had ze u vanzelf dat horloge gebracht... ...en gevraagd of het van u was... Wat heeft dat te betekenen, Ik heb u altijd zo benijd. Eduard was een lieve man, de liefste. Och, waar moet ik dat juist nu zeggen? Dat begrijp ik ook niet. Maar hij was ook een nare oude keel. Knorrig en twistziek. Onuit En als hij een aanval kreeg, onverdraaglijke Een gifkikker, dan die. Dat hoef je mij niet te vertellen... Alleen in uw ogen was hij soms de charmante minnaar die een vrouw uitzocht bij de stoffering van zijn hotelkamer. Of omgekeerd. Het is toch allemaal onzin? U was jaloers op Wally Maar Wally is mijn uitvinding. En de slechtste van allemaal. De meest smakeloze. Maar ook de meest doeltreffende. Toen u die naam hoorde was u kapot. Rood en groen en lebebekjes in de vaasjes naast het bed, en wijn blauwe nopjes. Ach, ik had verdriet van al die verhalen. Ik had ze bedacht voor u. Alleen u kreeg ze te horen. Alleen aan u werden ze verteld. Die middag in Seunbron toen ze aan de witte vleugel ging zitten en haar handen liet rusten op Cis A en E. Die morgen met de Magieten voor het raam of aan het vloksen. Marguerite, Altijd bloemen, overal bloemen. Iris, rozen. Boeketje vergeet me nietjes ertussen. De verkoopster houdt hem voor graaf Sternberg. Hij voelt zich gevleid en u ook. En altijd rozen. En gedichten in twee talen. U wilde details horen, dus een bekentenis tussen neus en lippen was niet meer genoeg. En de details waren mijn zaak. Zo ontwierp ik Eva, een vrouw die haar man voor Eduard in de gevangenis wilde brengen. Gelooft u werkelijk dat ik vergeten had dat meneer Havlicek bij de douane was? Ik heb een dokter van hem gemaakt om u met uw neus erop te drukken. Dat de zwarte Eva de gordijnen in Hotel de France met haar bros aan elkaar spelde... omdat er te licht was in de kamer, was dat niet een prachtig idee? Ja. Heeft u niets meer te zeggen? Alleen maar ja. Hij heeft me heel wat te vergeven. Eduard. Ik zweek je. Lach niet zo. Wilt u weten hoe het er in werkelijkheid uitzag? Nee. Wat hij zei... als hij smiddags van een mislukte bespreking terugkwam. Hoe hij me noemde als ik vergeet dat de knoop aan te naaien. Wat hij van me verlangde. Nee. Als hij ruzie met me had. Ter verzoening. Wat ik moest doen om te laten vergeten wie en wat hem thuis te wachten stond. Ik zweek je, Betty. We zijn hier niet. U werd tenminste ernstig genomen. Hij kon zich van u in ieder geval niet laten scheiden om met zijn nichtje te trouwen. Maar ik kon opzij geschoven worden. Die arme man. Wat bedoelt u daarmee? Het was dus een dubbel huwelijk. Of. Uh... Hij heeft ons nooit bedrogen. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Alsjeblieft niet. Maar wat moet hij geleden hebben? Hij heeft geslapen. Voor alles heeft hij vast en lang geslapen, Tante Lee. Terwijl ik allerlei hartstochtelijke avonturen voor hem uitdacht. Bedwelmende nachten, rozen. Wat moet het heerlijk zijn geweest... in zijn armen te liggen... en zulke verhalen te bedenken. Wat moet het heerlijk zijn geweest in zijn armen te liggen... En zulke verhalen aan te horen. Waarom ben je hierheen gegaan, vannacht? Om afscheid te nemen. Hier hebben we zo vaak gestaan. Betty. Ja? Betty. Wat ik je nu ga zeggen, zul je me toch niet kwalijk nemen, wel? Nee. Beloof me dat. Belooft u? Jij hebt toch van Edu echt gehouden, hè? Ja. Maak dan alsjeblieft geen afspraak met die... Uh, weet je wel, die man die er zo Mongols uitziet. Misschien is hij ook helemaal geen Mongol. Hij stond alleen de ambassadeur op je te wachten. Hij loopt je overal na. Ik weet zeker dat hij hier zo meteen opduikt... Geen afspraak. Althans, niet zolang we in Wenen zijn. Je kunt me je kaartje geven. Betty. De tijd. Geloof me. Ik kan niet van je verlangen dat je in een jaar... ...een jaar in de rouw blijft, maar... ...een beetje distinctie. Hè? Eigenlijk hebben we allebei... Onze man verloren. Dat mag ik toch wel zeggen niet. In ons programma Theater hebt u geluisterd naar Tijd heelt wonden van M. Bieler. U hoorde de stemmen van Willy Brill en Ellie van Stekelenburg. Tijd heelt wonden werd vertaald door Helene Swildens, de regie had Leon Povel.